Zondagochtend, 24 maart, Lonneke hier. En dit gebeurt hier altijd in het weekend. Op, vrij... op zaterdag en op zondag. Dag schat.